4 uur. Dit is Radio 1. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Bij een spoedgeval kan vaak beter de huisarts komen aanscheuren... dan de ambulance. Dat zeggen Nijmeegse onderzoekers. Maar vinden ze dat ook bij de ambulance? En je gestolen auto zelf gaan terughalen in Irak. Er wordt druk over getwitterd. Dat dus straks met Lambert de Bruin. Ja, u hoort het allemaal in Radio 1 vandaag. Nu het NOS-journaal. Mark Visser. Duizend tandartsen krijgen een brief van verzekeraar Armea met het verzoek om onjuist gedeclareerde bedragen terug te betalen. De verzekeraar wil zo maximaal 4 miljoen euro terugvorderen. Het gaat om één op de zeven tandartsen in Nederland. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere behandelingen gedeclareerd... die helemaal niet samen kunnen gaan. Er zijn gevallen bekend van tandartsen... die 10.000 of 20.000 euro te veel hebben gedeclareerd. Volgens Achmea hoeft er geen sprake te zijn van opzet. Er kunnen ook fouten zijn gemaakt doordat het declaratiesysteem verouderd is. Eerder onderzocht verzekeraar VGZ een juiste declaratie. Maar toen ging het maar om 50 tandartsen. De omstreden Franse komiek Jeudonnet mag toch optreden in de stad Nantes. Het heeft de rechter bepaald. De gemeente Nantes had de show verboden met een beroep op de openbare orde. Volgens de Franse overheid is de voorstelling antisemitisch... en beledigend voor overlevenden van de Holocaust. Correspondent Ron Linker. Wat je ziet in die show zijn wel dat het vrijwel de meeste grappen gaan... over Joden zijn van antisemitisch karakter. Uh, maar de rechter heeft daarvan gezegd... dat dat niet een gevaar hoeft te zijn voor de openbare orde in Nantes. En dat betekent dus dat er een streep gaat door dat podiumverbod. De advocaat van Geroné noemt de uitspraak een totale overwinning voor zijn cliënt. Het faillissement van gelddrukkerij Johan Enschede uit Haarlem lijkt te zijn afgewend. Het bedrijf heeft een principeovereenkomst met investeringsmaatschappij Nimbus uit Zeist. De investeerder krijgt 95 van de aandelen. De familie Enschede houdt 5 Hoeveel Nimbus betaalt voor de drukkerij is niet bekendgemaakt. Vanochtend werd bekend dat de medewerkers van Johan Enschede was gevraagd om vakantiegeld in te leveren. Dat hebben ze gedaan en mede daardoor lijkt het bedrijf nu gered. De Boekenweek wordt vanaf dit jaar alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen gehouden. Het heeft de organisatie achter de Boekenweek, de CPNB, afgesproken met de Vlaamse zusterorganisatie Boek.be en de Nederlandse Taalunie.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 En die is blij dat hij nu meer Vlamingen kan bereiken. Ik heb alles gedaan in Vlaanderen wat er maar mogelijk was. Want het is me heel moeilijk om als auteur door te dringen in dat andere land. Ik heb dus daarom alles in het werk gesteld. Want ik vind dat we al zo'n bespottelijk klein taalgebied hebben... en dan niet gelezen te worden in België vond ik onverdraaglijk. De Cubaanse oud-president Fidel Castro is voor het eerst in maanden weer in het openbaar verschenen... zeggen Cubaanse bronnen. De 87-jarige revolutionair zou aanwezig zijn geweest... bij de opening van een kunsttentoonstelling in de hoofdstad Havana. Op een foto is de achterkant van een oude grijze man te zien... maar zijn gezicht is niet zichtbaar. In april vorig jaar verscheen Castro voor het laatst in het openbaar. Castro was de leider van Cuba van 1959 tot 2008... en legde zijn functie neer vanwege zijn slechte gezondheid. Zijn broer Raúl volgde hem toen op.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 Avondspit wel een beetje op gang. Jules, ook al van de ABB. Nou, langzaam hoor. Fiel is op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Daar staat bij Badmen 3 kilometer. Een korte file op de A12, Den Haag naar Utrecht. 2 kilometer bij Voorbrug. Iets langer is de file op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 5 kilometer. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen knopend Klein Polderplein en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer.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 Vrouw Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Stel, je krijgt het ineens stiek benauwd of je valt van de trap. Wie moet er dan komen? De huisarts of de ambulance? Welke filmpjes, nieuwsjes en roddels sturen we elkaar via Facebook en Twitter vandaag? Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Ja, we hadden het over de huisarts en de ambulance. Dat hebben we u al een paar keer uh, aangekondigd. Ja, bij spoedeisende hulp moet vaker de huisarts worden ingezet in plaats van een ambulance. De huisartsen zijn in de zorg bij spoedgevallen net zo goed als ambulancebroeders. En sterker nog, in sommige gevallen zijn die ambulancebroeders uh, of zij die huisartsen zelfs beter. Blijkt het onderzoek van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en niet alleen. Is de zorg van de huisarts minimaal net zo goed als die van ambulancepersoneel? Het scheelt, zo zeggen de onderzoekers, ook enorm in kosten. Daar praten we over met Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. En aan de telefoon, Mark Honig, directeur van de ambulancevoorziening, in de regio Gelderland. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Meijerink. Om met u te beginnen, u bent dus voor de Ra Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Vindt u ook dat vaak veel te vaak een ambulance wordt gestuurd naar een spoedmelding? Terwijl de huisarts ook heel makkelijk in zijn auto had kunnen stappen? Ja, ik denk dat dat uh, onderzoek in uh, Nijmegen aantoont dat, dat je daar inderdaad uh, mee kunt winnen. En uh, uh, nu gaat het dus om de samenwerking tussen huisartsenposten en uh, spoedeisende hulpen van ziekenhuizen. Mm -hmm. En dat is afhankelijk van de situatie. Dus het is, uh, afijn, uit dat uh, Nijmeegse onderzoek blijkt, dat uh, wanneer je dat echt heel serieus oppakt, dat daar winst te behalen valt. Mm -hmm. En vooral winst in termen van kwaliteit. Maar je zou toch zeggen dat uh, als er iets ergens gebeurt... Uh, thuis of ergens anders op, op wat voor locatie dan ook... dat uh, als er dan een ambulance aankomt waar al die apparatuur in zit... en mensen die precies ja. weten hoe ze moeten intuberen en spalken en al dat soort dingen, ja. dat het toch veel beter is? Ja, een ambulance is voor het vervoer naar een spoedeisende hulp van een ziekenhuis. En een huisarts kan ook beslissen dat de patiënt uh, beter thuis kan blijven. Kunt u daar en, voorbeelden van geven? Ja, uit het Nijmeegse onderzoek blijken daar allerlei voorbeelden van. He, dus uh, met name ook bij oudere patiënten... Uh, patiënten die uh, uh, ja, op een gegeven moment min of meer uitbehandeld zijn... Uh, dat soort kwesties, dat kan een huisarts goed overzien. En uit het onderzoek in Nijmegen blijkt dat wanneer je dan een huisarts inzet... dat er dan toch betere besluiten worden genomen... dan wanneer er een ambulance voor de deur staat voor vervoer naar het ziekenhuis. En is dit nou niet alleen een, een verhaal wat uit kostenoverweging bestaat? Want ambulance sturen is duurder dan huisarts sturen? Ja. Speelde dat niet mee in het onderzoek? Is dat er uitgefilterd, dat effect? Uh, dat weet ik niet. Ah, ja. uh, ik weet wel dat het klopt dat een, dat een ambulance uiteraard duurder is dan da een uh, dat, is duidelijk. Duidelijk. dat is duidelijk. Maar als het, het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen dat zelf onderzoekt en een eigen huisartsenpost heeft uh, ja. en ook een ambulancedienst dienst aangesloten, ja. kan ik me voorstellen dat dit de uitkomst is. Um, nou, niet? Nee, nee, dat vind ik toch niet. Oh. Um, uh, het onderzoek was niet gericht op uh, het kostaspect. Okay. Dat, wordt wel, dat wordt er wel bij betrokken, als Tuur. ik het goed begrepen heb, maar daar ging het niet over. Mm -hmm. Maar het is, uh, is het niet ook zo dat als er een huisarts bij komt, dat dan uh, de, de patiënt of de persoon in kwestie minder vaak naar het ziekenhuis uiteindelijk moet? Ja, dat en is dat ook is zo. natuurlijk wel weer goed voor de kosten? Ja, op zichzelf wel. Maar nogmaals, daar was dit hele onderzoek niet op gericht. En dat moet ook niet. Het gaat hier niet om geld. Het gaat hier om het welbevinden van patiënten. Ja. Even over technisch, het puur medisch technische. Die huisarts doet niet onder voor gespecialiseerd ambulancepersoneel bij calamiteiten? In bepaalde uh, situaties uh, niet. In andere situaties misschien wel. Dat hangt helemaal af van, van uh, uh, over wat voor patiënten we praten. Ja. Maar, maar aan, aanrijdtijden ook nog zo'n dingetje? Die huisarts is er vaak, neem ik aan, iets minder snel dan die ambulance. Ja, dat blijkt toch. Uit het onderzoek, als ik het goed begrepen heb, dat, daar zit gemiddeld een paar minuten tussen. Um, dat is waar. Dus als het echt om levensbedreigende situaties gaat waarbij het vervoer naar het ziekenhuis essentieel is, ja, dan is een ambulance natuurlijk voor de hand liggend beter. Ja, ik kan me voorstellen dat u dat ook vindt, meneer Honig, directeur van de ambulancevoorziening Regio-Gelderland. Nou, het blijkt in de praktijk blijkt het, blijkt het veel voor te komen dat in daadwerkelijk spoedeisende gevallen de ambulance de meest aangewezen is. Het kan zijn dat eerst de eerste huisarts ter plekken gaat en nou hand blijkt dat er alsnog een ambulance moet komen. Maar de ambulancepersoneel zijn professionals in de spoedeisende hulp. en De huisarts is een, is een professional in de huisartsenzorg. Daar zit een overlappend gebied in. En wat wij hebben geprobeerd in onze regio is om het overlappende gebied zo klein mogelijk te maken. Zo duidelijk mogelijk afspraken te maken. En In dit geval betekent dat er een viertal ziektebeelden zijn gegeven Diabetici met een laag suikergehalte, patiënten met een koortsnuit, epileptici met een insult. Een terminale en hoogbejaarde patiënten, daar gaat de huisarts als eerste heen. En dat en... wordt bepaald al als je 112 belt? Nou, dat is lastig. Als je 112 belt voor de huisartsen, want daar is het onderzoek op gericht. Dan zijn alleen die 112 meldingen die bij de, of zijn de, die bij de huisartsenpost binnenkomen, zijn in dit, uh, dit onderzoek meegenomen. Als normaal gesproken 112 wordt gebeld... dan moet de centralist die moet het doen met de informatie die hij krijgt vanuit het veld. Dus die moet dan eigenlijk zeggen... gaat het hier om, een, uh, om een, iemand met, uh, ja, met suikerziekte bijvoorbeeld... of is het een, een hele ja. oude terminale patiënt? En dan snel ja. kijken wie... En belt hij dan... Nou, dat, uh, dat ja? kan vaak niet. hè? Dat, die zouden al die vragen willen stellen... maar vaak is er wat paniek en, uh, en, en, en onrust... En mensen zijn vaak niet op de hoogte van uh, de Wat medische situatie ja. van, een, uh, van een patiënt. Ja. Maar als, die, als die, die centralist hoort het is een hoogbejaarde of een terminale patiënt, dat weten we dan wel, dan komt er sowieso geen ambulance. Nee, dat is het zeker niet. Als ze 1 en 2 okay. bellen. En er is een opstander en die belt en die geeft deze, deze zaken door. Ja. Dan gaat de ambulance rijden en doorgaans waarschuwen we dan ook meteen de huisarts. Juist. En dan wordt er van twee kanten gereden. Juist. Wat vindt u nu van, van de resultaten van het onderzoek zoals dat vandaag naar buiten komt? Van, vaak kun je beter de huisarts laten komen? Ja, nou, ik, vind, ik vind dat in de berichtgeving over het onderzoek een aantal zaken volstrekt onjuist zijn weergegeven. Dat heeft hier, moet ik ook zeggen, bij het ambulancepersoneel... Uh, veel commotie uh, ah, geroepen. Die zijn boos. Die zijn, ja, die zijn op zijn minst teleurgesteld, maar een aantal zijn wel boos. En waar, waar dan? Ik wil dat ook wel een beetje. Er staat in de, de, de perspublicaties dat chronisch zieken en hoogbejaarden minder vaak tegen hun wens worden gereanimeerd. En dat is volstrekt onjuist. Als in Nederland iemand niet gereanimeerd wil worden dan moet hij een niet-reanimatieverklaring hebben... en dan wordt er niet gereanimeerd. Daar wordt altijd uh, aan gehouden. Daar, al, daar, daar, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Mm, dus daar voelt ze zich beledigd over dat, dat dat erin staat? Nou, in veel gevallen is het zo dat je bij een patiënt komt... waarbij zo'n reanimatieverklaring niet aanwezig is. Uh, en dan is de verpleegkundige moet in ieder geval starten met de reanimatie. En het is ook zaak dat de huisarts ervoor zorgt dat zijn patiënten... als zij niet gereanimeerd willen worden, ook over zo'n verklaring beschikken. Mm. En het klopt niet om dat om te draaien. Ja. Nog even naar meneer Wij Meijering, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Dit, dit rapport nu meegenomen hebben. Uh, uh, ik heb begrepen dat dit niet, dit is niet beleid is wat in het land is uitgerold. Het is eigenlijk een experiment wat blijkt te werken in Nijmegen. Ja. Wat moet er nu verder gebeuren meneer Meijering wat u betreft? Nou... Uh... Het idee dat je uh, niet gelijk onmiddellijk bij allerlei situaties naar het ziekenhuis wordt vervoerd en op het spoedhuis de hulp komt. Dat idee dat zou steun verdienen. Ja. En, uh, en dat vergt natuurlijk afspraken. En, uh, en dat vergt de organisatie. En daar is in, uh, in, daar is in verschillende regio's al een aardig begin mee gemaakt. Dus dat op zichzelf gaat de goede kant op. Kijk, het wordt nog anders als je realiseert dat het aantal spoedhulpen waar een ambulance naartoe gaat. dat dat. Uh, aan de grote kant is. Als dat wordt verminderd... en dat was toch de optiek van, ook van de minister en van anderen... als dat wordt verminderd... komt de situatie wellicht nog anders te liggen. Dat je dan toch eerder op een um, huisartsenpost die dan ook als spoedhulp functioneert... bent aangewezen dan op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. En dat perspectief, dat moet in deze beschouwing worden betrokken. Dat gaat veranderen en daar moeten we rekening mee houden. En dan is dit onderzoek uit Nijmegen eigenlijk wel bemoedigend. Hè? Ja. Uh, omdat daar immers uit blijkt dat huisarts uh, uh, ja, goed, op, op, op, hier goed werkt. Ja, ja, dat is bemoedigend. Maar toch, um, meneer Honig, uh, directeur van de ambulancevoorziening... in de regio Gelderland, gaat u nog actie ondernemen? Want zeggen. zegt, nou, mijn mensen zijn toch op een aantal punten beledigd. Ja, ik ga sowieso in gesprek met, uh, met de huisartsenpost. Ik moet zeggen dat we hebben over het algemeen met de huisartsen op straat een buitengewoon goede samenwerking. Uh, het is vervelend wanneer er door uh, dit soort uh, berichtgeving uh, tegenstellingen worden, uh, worden. Een verkeerd gecreëerd. beeld ook nog wordt geschetst. Een verkeerd beeld, ja. want uh, terecht werd net gezegd dat dit een uh, dat goede voorbeelden zijn. Ik denk dat wij op een hele goede manier bezig zijn om het Prima. grijze gebied om ja. dat af te dekken. Uh, ja, er moeten geen rare tussendoor komen. Ja. Ja. Goed, meneer Honig, directeur dus van de ambulancevoorziening in Gelderland. En Rien Meijering, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Dank u wel. Graag gedaan. Graag gedaan. What you drinking, rum or whiskey, now won't you have a double with me. Van de Noisette. heet het, het waarschijnlijk zo. Verzekeraar Achmea heeft duizend tandartsen geld teruggevraagd. omdat ze onjuiste declaraties hebben ingediend. En dan gaat het om één op de zeven tandartsen in Nederland. Dus die van uh, jou en mij zouden zomaar tussen kunnen zitten. Aan de mm -hmm. telefoon van Emke Teunissen, woordvoerder van Achmea. Om hoeveel geld, uh, mevrouw Teunissen, gaat het? Het gaat om potentieel 4 miljoen euro wat wij gaan terugvragen van tandartsen. En de eerste 250 tandartsen hebben er over een brief gehad van de in totaal duizend die we gaan aanschrijven. Ja, en hoe gaat het dan per tandarts? 4 miljoen zegt u in totaal. Wat, wat gebeurt er zo per praktijk? Nou, dat is lastig te zeggen. Het kan verschillen per praktijk. Ook het bedrag. Bij het eende tandartspraktijk gaat het over een paar honderd euro. En dat kan oplopen tot tienduizenden euro's. Waarbij ik wil benadrukken dat wij ervan uitgaan. Dat zien we ook, dat het overgrote deel van de alles alleskeurig volgens de regels doet. Maar dat deze groep van duizend tandartsen, dat wij daarvan hebben vastgesteld... dat ze de afgelopen drie jaar onterechte declaraties hebben ingediend. Die gaan we nu ook terugvragen. Want dat is wat ze hebben gedaan. Onterechte declaraties voor, voor dingen die ze niet hebben verricht. Bijvoorbeeld. Ja, we hebben het bijvoorbeeld over combinaties van declaraties die niet met elkaar kunnen samengaan. Mm. En we hebben, we hebben het over declaraties van behandelingen die niet, of die niet volgens de regels hebben plaatsgevonden. En is dat, dus dat omdat het, het systeem zo ingewikkeld is of omdat ze echt moetwillig zitten te frauderen? Nou, nogmaals, we gaan ervan uit dat dat. De, en we zien ook dat de tandarts het, het grotendeel het volgens de regels doet. We gaan er ook niet van uit dat er sprake is van kwade opzet. In het enkel geval kan het natuurlijk wel zo zijn. Maar we zien ook, um, en daar maken we ook ons hart voor, dat er een oud-verouderd systeem. Een, een verouderd declaratiesysteem van tandarts is. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat het complex is, ingewikkeld is, onderzichtig is geworden voor de tandartsen. Want we hebben het echt over heel veel codes die ze kunnen declareren. En dat is ook de reden waarom wij. Om samen met de tandartsenkoepels en de Nederlandse zorgautoriteit, bij de Nederlandse zorgautoriteit, hard maken voor een nieuw declaratiesysteem voor tandarts. Want dat is inderdaad een vernieuwing toe, dat klopt. Ja, want die mensen hebben te goed trouw trouwen, die krijgen nog even een naheffing. Vindt u dat chic? Nou, het is. Kijk, in eerste instantie is natuurlijk de taak van de zorgverlener om een deugdelijke en op waarheid te berusten nota te ja. sturen. Kijk, wij zitten als zorgverzekeraar natuurlijk niet. In de behandelkamer. Maar het feit nee. is en blijft wel dat deze declaraties gewoon onrechtmatig zijn. Maar als zo'n zo declaratie nou tot stand gekomen is, doordat het declaratiesysteem verouderd is, slecht is, en het voor de hand liggend is dat je fouten maakt. dan mag je toch zeggen, nou, we gaan nu de schouders eronder zetten voor een nieuw declaratiesysteem. Maar we laten deze rekening even lekker zitten. Ja, maar geld in de zorg is schaars, pas. Dat is ook weer waar. Ja. Dat is ook zeker. En wij moeten. Natuurlijk op het premiegeld van onze verzekerden letten en het uiteindelijk teruggevorderde bedrag. Het is een potentieel bedrag van 4 miljoen. Dat gebruiken we ook om de premies voor onze verzekerden betaalbaar te houden. En op die manier profiteren onze verzekerden ook van de ja. controles die wij voeren. Dit Want het is ook niet alleen onze maatschappelijke, maar ook een wet, onze wettelijke taak. Ja. En ja, het declaratiesysteem is verouderd. Ja. Maar het feit blijft wel dat, deze, dat sommige behandelingen niet naast elkaar gedeclareerd kunnen worden. Oké, okay, ik wens u succes. De eerste brieven zijn dus de deuren uit, mevrouw Teunissen. Dank u wel. Ja, oké. Dank u. Teunissen, woordvoerder van Achmea. Trending Topics met Lammert de Bruin. Nou, Lammert. Nou, een uh, opvallend verhaal uit het Algemeen Dagblad... dat is eigenlijk het meest gedeelde krantenbericht van vandaag. Het uh, gaat over Mark Stroop, een autoverhuurder in IJsselstein. En hij verhuurde twee wagens voor een dag aan een Sherzat en Memet. Maar toen hij via het uh, ingebouwde track-and-trace-systeem zag... waar die auto's reden, namelijk mm -hmm. richting Midden-Oosten... toen begreep hij wel dat die auto's waarschijnlijk niet de volgende dag... weer terug zouden komen. <lacht> en toen, toen ze de grens van Syrië bereikten... toen dacht hij van, oh jee, dat zijn toch geen... G haatstrijders. Dus hij uh, besloot om uh, achter die auto's aan te gaan. Hm. En hij kon natuurlijk precies zien waar ze waren. Dus hij is daar naartoe gereden. heeft de lokale politie en justitie ingeschakeld. En uh, heeft geprobeerd die auto's terug te krijgen. Ik wou er niet zomaar over me heen komen, dacht ik. Ik ga erheen en ik ga die auto's ophalen. Een beetje een lief gedrag misschien, maar zo is het idee wel ontstaan. Nou ja, politie heeft wel heel erg zijn best gedaan, moet ik zeggen. De autoriteiten hebben er echt wel aan meegewerkt, volgens mij... omdat ze prachtig vonden dat iemand uit Europa daar naartoe kwam... om op hun manier die aangifte te doen. Ja, na lange tocht uh, lukt het hem dus om die beide auto's een, een Volkswagen Golf en een Opel Cascada, weer terug te krijgen. Twee cabrioletjes, hè? Twee cabrio's, ja. De jihadstrijders gaan tegenwoordig met een dakje eraf naar Syrië. Ja, je kan je afvragen hoe veilig dat inderdaad is. Dat deden ze dus op Twitter ook. Mm -hmm. De grappen die kwamen al voorbij. Nou, Komt ja. u maar. <laughs> um, um, ik weet niet, hebben jullie een nieuwe afro visitekaartje al? Nee. Uh, nee. Nee, ik ook nog niet, maar ik denk dat het een heel simpel visitekaartje wordt... met je naam erop, en een telefoonnummer, en een adres. Zo doen we dat hier meestal in Nederland. Maar in China doen ze dat blijkbaar heel anders. Want uh, de Chinese zakenman Chen Guangbiao, ik spreek het vast verkeerd uit... is een van de 400 rijkste Chinese zakenmannen. En hij heeft een Engelstalig visitekaartje laten drukken... dat hij heeft uitgedeeld aan Amerikaanse journalisten. Uh -huh. En daarop staat te lezen dat hij de meest invloedrijke persoon in China is de meest prominente filantroop van China... Mm -hmm. moreel leider van China... aardbevingsreddingsheld... <tie> En de meest charismatisch filantroop van China. En de man met de best zit in de broek. <laughs> ja, precies. <laughs> nou ja, het kaartje staat op onze site, als God je het wil zien. Nou. Dus <laughs> Wat zouden wij dan nog opzetten aan kwalificaties, Lambert? Nou, ja, ik, geen idee. Ja, ik ben toch een beetje Hollands bescheiden. Ben ik maar... Ja, Hollands nou, nou. bescheiden. Ja. Kun je erop zetten? <laughs> ja, een hele bescheiden Hollandse jongen. Ja. <laughs> nou, en uh, tot slot op Facebook een uh, opvallende post. Fotograaf William Rutte, die um, deelt al een tijdje... als een avontuur uit zijn carrière met uh, zijn volgen... Vaak zijn het heel vermakelijke stukjes over zijn avonturen met popsterren die hij heeft gefotografeerd. Maar vandaag gaat hij een heel een creepy verhaal, een beetje een eng verhaal over het graf van Marilyn Monroe. Hij had dat in de jaren negentig bezocht vlak na een aardbeving in Los Angeles. En toen was dat graf open uh, gescheurd door die aardbeving ja. en hij kon de kist zien. En een tijdje later sprak hij met de beheerder van de begraafplaats, toen hij die jaren later weer terug was. En die vertelde dat ze inderdaad die scheur dicht hebben gemaakt, maar dat die kist, daarvoor uit het graf moest en dat het deksel maar met twee klemmetjes vast zat... en dat ze de verleiding niet konden weerstaan hey. om de kist te openen. Nou, wat daar verder gebeurde, dat kun je op onze site lezen, evandag.nl. Goed, dankjewel. je ja, Steeds meer kroegen en discotheken die hanteren een deurbeleid voor 18+. Plus. En dat komt allemaal door die nieuwe alcoholwet... waardoor er per 1 januari alleen nog alcohol mag worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar zullen veel mensen thuis uh, al de nodige discussies over gevoerd mm. hebben. Wordt het alcoholverbod zo een horecaverbod? Dat is dan ook de vraag. Veel ondernemers in de horeca die vrezen hoge boetes. Ook sluiting. Thijs Bertkunst is uh, eigenaar van Café Friends in Helmond. En heeft besloten om stappers onder de 18 niet meer binnen te laten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft dat voor gevolg voor u? Uh, ja, dat het uh, natuurlijk een, een stukje minder druk is in, uh, in de zaak op de vrijdag en de zaterdag. Ja, want had u veel jonge kids, zo 16, 17-jarigen rondlopen daar? Mm, ja, we hadden een, uh, ik denk een 40% van de bezoekers van uh, de zaterdag uh, waren wel 16 of 17. Dus dat is een, uh, een flinke groep. Ja, en een behoorlijke aandelating uh, voor u. Maar ja, u moet wel, hè? Moet, moet, ja, het maakt het ons wel een stuk makkelijker natuurlijk. We hebben, we hebben te veel tijd nodig om elke keer een, een, een in de tijdsbewijs uh, te controleren. Um, en zeker in het moment dat je juist de omzet moet maken, heb je daar geen tijd voor. En de controle is daar gewoon niet op uh, te doen. Ja, want uh, het weegt niet tegen elkaar op. Want je kunt ook met polsbandjes en met stempeltjes en zo gaan werken. Maar u zegt, dat kost zoveel tijd. Die paar colaatjes die ik dan verkoop, die, die wegen daar niet tegenop. Ja. Ja, je verkoopt niet alles. Hè. dus De vriendjes van, van 18 of 19 die, die schuiven het bier gewoon uh, door naar de vriendjes. Ja, ja, ja. En uh, als dat uh, gezien wordt, uh, wij kunnen dat constateren... dan zou het de tweede keer niet mogen gebeuren. Gebeurt het wel, als wij het wel weten... of wel in ieder geval gezien hebben al een keer... dan riskeren we ook die boete van 1350 euro... En, voor ja, die... ik hoef je niet uit te leggen dat dat die terug te vinden is. Nee, 1350 ja. euro? Poel. Ja, ja, uh, ja. wat Waar het bij staat en valt is natuurlijk handhaving. Daar heeft u dan nu geen last meer van. Nee. Um, en ik neem aan dat, dat een hele hoop klanten van uw café... van 16 tot 16, 17 tot bijna 18... niet helemaal blij zijn dat ze niet meer naar een vaste kroegie kunnen. Nee, nee daar ben ik zelf ook niet blij mee. Hm. Want uh, het, het zijn leuke mensen. En uh, je wil ze niet allemaal weren. Maar ja, je, je, je, voorkomt het, je kunt het gewoon niet voorkomen. Ja. Je kunt niet uh, ja, nogal de, de, de tijd vrijmaken om het uh, zo goed te controleren... en het allemaal uh, als politieagentje bij te houden. Ja. Hm, want staan ze bij u ook voor de deur? Want ik kan me voorstellen dat ze het ook niet leuk vinden, die, uh, die 16-17-jarigen. Ja, ja dus ze staan voor de deur. Ze, ze spreken me aan over de straat de week. Uh, ze stellen de vragen. Mag het wel, mag ik niet? Mag ik wel, mag hij wel? Mm -hmm. Ja, ik moet een, Je moet een streep trekken natuurlijk. Hè? Je kunt niet uh, de ene dan wel binnenlaten omdat je hem goed kent... en de andere niet... En... Ja, nou, wat heeft het, dat voor gevolg buiten? Want ze, ze lopen nu een beetje buiten of hoe, hoe verandert dat patroon dan uh, op straat? Uh, nou, we hebben natuurlijk één weekend pas gehad na het nieuwe jaar, dus dat is een slechte indicatie. Uh, het, het was rustig in het weekend. Uh, er, is, er is één zaak in Helmond die, uh, die wel de 16 en 17 jarigen binnenlaat. Dus ik denk dat ze daar uh, een, een prima avond hebben gehad. Uh, ja, het heeft ons natuurlijk al wel gekost de eerste, het eerste weekend. Uh, maar ik heb weinig last gehad tot nu toe nog, omdat het, uh, omdat het ook niet zo druk was. Ja, ja. Wat, wat denkt u dat het u, u uiteindelijk allemaal gaat kosten? Want u zei al, het, het zal toch een flinke aderlating betekenen. Nou, ik, uh, nieuwe energie om, uh, om wellicht een nieuwe weg in te slaan... om, uh, om ook de oude droegroep weer uh, meer terug te krijgen. Ah, kijk aan. Uh, die, wellicht die toch natuurlijk... ook meer te besteden heeft... Ja, die uiteraard. Dus dat is ook een feit. En, en die misschien ook wel wegbleven in de tijd dat, uh, dat wij de 16 jarigen met heel veel plezier ook binnenlieten. Dus je, je moet me niet verkeerd begrijpen dat ik uh, het heel graag doe wat er nu gebeurt. Uh, maar het is voor ons wel een manier om, om een andere weg in te slaan en die gaan, wij, uh, die gaan we benutten. Ja, nieuwe kansen ook daardoor ja, met, uh, met een uh, wat andere doelgroep die u wellicht weer terugkrijgt. Ja, andere Goed. doelgroep en een andere, andere lijn qua muziek. Een klein beetje inrichting. Ja, het gaat wel veranderen. En dat moet ook, want anders, anders kom je niet verder. Ja. Ik wens u veel succes, meneer Berfkunst... eigenaar van de café al. Friends in Helmond. En daarmee al. zijn we bijna het eind van Radio 1 Vandaag. Althans, voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk weer hier op de radio. Dan is het vrijdag. Dan hebben we Love Music, fijne gasten. We komen vanuit Café De Kroon in Amsterdam. Dat betekent dus dat u daar naartoe kunt komen... gewoon van twee tot half vijf. En uh, ja, vanavond moeten u uiteraard gewoon gaan kijken naar 1 Vandaag. Kwart over 6. Dan zijn we er weer, onder andere dan... met een verslag vanuit Takloban. Die stad die zo ontzettend getroffen is... door de tyfoon Hayan twee maanden geleden... Onze eigen Marke Kempis liep daar rond, interviewde mensen... een heel aangrijpend portret van slachtoffers van die ramp. Zo meteen. meteen, op deze zender. Oh, ja, eens even. Met het Radio 1 Journaal. <laughs> Allemaal na het nieuws met Mark Visser. Dit is Radio 1.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 Nou, daar hoeven we eigenlijk geen verwachting voor te maken. Maar er trekken momenteel wel felle buien over het land. Maar die trekken wel langzamerhand naar het oosten weg. En uh, vannacht komt er dan in het noorden van het land nog een enkele bui voor. Maar vanuit het westen gaat het dan wel snel opklaren. En daarom koelt het ook wel wat af naar zo'n 3 tot 5 graden. Mm. Morgen dan breiden de opklaringen zich verder over het land uit. En dat betekent dat morgen op veel plaatsen de zon gaat schijnen. In het noorden is waarschijnlijk nog wel de meeste bewolking aanwezig. De wind die waait uit het westen en is matig boven land. Maar langs de kust en op het IJsselmeer staat nog een windkracht 5 tot 6. De temperatuur die komt morgen uit op zo'n 9 graden. En dan het weekend, dan wordt het overdag een graad of 5. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Op zaterdag nog hier en daar een bui. Maar zondag is het vrijwel overal droog met zon. Na het weekend wordt het mogelijk wat kouder. Maar dat is nog heel onzeker. Verkeersinformatie bij de AMB Johnson Hoka. 12 is goed voor 45 kilometer. De meeste vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat na een ongeluk tussen Twello en Badmen 8 kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer open. En op de A12 richting Den Haag, daar staat door een ongeluk tussen Knoopend Gouden en Blijswijk 4 kilometer. Bij Blijswijk is daardoor de rechte rijstok dicht.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 Meer bezichtigingen, heel schoorvoetend meer transacties. Dat herkent de consument in de straat. Net de prijs verlaagd, dus ik hoop dat we nu vandaag de koper gaan vinden. Het gaat beter op de huizenmarkt, maar niet voor iedereen. Komend anderhalf uur hoort u hoe dat zit. En... Dit geluid leek even te verstommen in Haarlem. NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemiddag. Er is goed nieuws voor gelddrukkerij Koninklijke Johan Enschede uit Haarlem. Het bedrijf lijkt namelijk gered. Het verkeert in financiële problemen, zoveel is duidelijk. Dat is al lange tijd gaande, maar het werd nijpend. Investeringsmaatschappij Nimbus uit Zeist neemt de drukker nu zeer waarschijnlijk over. Ik heb contact met Freek Busweiler. Hij is interim topman bij Koninklijke Johan Enschede. Meneer Busweiler, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u opgelucht dat u het bedrijf heeft kunnen redden? Ik ben absoluut opgelucht. Want hoe erg stond Johan Enschede ervoor? Als ik het probleem zou moeten schetsen... dan zou ik even terug moeten naar de introductie van de euro. Uh -huh. En met de introductie van de euro verloor Johan Enschede zijn thuismarkt... en kwam Johan Enschede terecht in een totaal ander concurrentieveld. Dus wat dat betreft was het niet een hele florisante positie... die zich regelmatig kenmerkte door forse inspanningen... die gepleegd moesten worden om die concurrentie aan het hoofd te kunnen bieden. Uh -huh. Is het bedrijf nu zo gezond, meneer Busweiler, dat de investeerder die u gevonden heeft ook daadwerkelijk met u in zee wil? Definitief? Kan, kan de overname nog misgaan? Het is een principeakkoord. En principeakkoorden die leiden in principe tot een akkoord. Vandaar ook <laughs> het woord principeakkoord. Dat zou kunnen dus ik betekenen. Heb, ik, ben, ja. ik ben opgelucht en ik ga ervan uit dat dit. En met goede, op goede gronden. Dat dit leidt tot een uh, ja, wat moet ik zeggen, sustainable positie. Continuïteit voor Johan Enschede. Oké. Okay. Dat Johan Enschede Want, dus gewoon kan blijven doen wat het doet. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de werknemers van Johan Enschede, meneer Busweiler? Onderdeel van die hele herfinanciering maakt ook een deel uit een reorganisatie. die wij op uh, 14 november 2013 hebben afgekondigd. Waarbij 65 arbeidsplaatsen verloren gaan. Ook als gevolg van een herpositionering van Johan Enschede op de exportmarkt. Mm -hmm. Dus buiten de eurozone. En een onderdeel daarvan is ook dat de personeelsleden die niet getroffen worden door die reorganisatie... afgelopen maandag door mij gevraagd zijn om een loonoffer te brengen van 8%. En ik kan u mededelen dat 98% van het personeel ter plekke... dus tijdens de personeelsbijeenkomst zich daarmee akkoord verklaard heeft. Ja, want ik, ik kan mij voorstellen, meneer Buswijler... dat ze anders hun baan kwijtgeraakt zouden zijn. Dus ze moesten misschien ook wel. Ik moet u zeggen dat ik buitengewoon trots ben op mijn personeel. Ik heb het ze gevraagd. Uh -huh. en ze hebben zich daarmee akkoord verklaard. En ik vind dat iets waar ik trots op mag zijn... dat Johan Enschede zulk personeel heeft. Kan ik me voorstellen. Was er een alternatief voor ze? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel een beetje... aan het einde van de alternatieven was aangekomen. Ik was blij dat met deze stap... in combinatie met alle voorgaande stappen die we al hadden moeten zetten... Wij inderdaad, ook Nimbus en ING, die zich buitengewoon coöperatief hebben opgesteld, ook vooral ING, in het kader van die hele herfinanciering, ja, dat we gezamenlijk dit resultaat konden boeken. En het voorbestaan van Johan Enschede is hiermee weer een feit. Dat is goed nieuws, meneer Busweiler. Dank u wel voor uw toelichting, inter-topman van drukkerij Johan Enschede. Elke werkdag van half vijf tot zes. Het NOS Radio 1-journaal andere belangrijke nieuws van vandaag. Voor de huizenmarkt is het laatste kwartaal van 2013... het beste geweest sinds het uitbreken van de crisis. Dat was medio 2008, alweer een tijd geleden. Ruim 36.000 huizen kregen een nieuwe eigenaar. Daarnaast steeg de huizenprijs licht, met 1,5 procent. Maar is steeg wel, meldt makelaarsvereniging NVM vandaag. Bij Major Makelaars, dat is in Soest, merken ze al een tijdje dat het beter gaat. Verslaggever Karin Alberts ging mee met een huisbezichtiging op het Klaroen Stickerpad in Soest. Hallo, Goedemiddag. We we gelijk maar even door naar de woonkamer. Een beetje gek vraag, maar hoe komen jullie hier zo terecht? Wat, uh, wat brengt jullie bij deze woning? Uh, nou ja, we zullen heel graag in Soest wonen. Dat is de, ja. een grote wens. En, uh, maar als je ongeveer in deze prijsklasse kijkt... kom je inderdaad hierop uit, of van Hamelstraat... met dat soort woningen ja. kom je dan uit. Mag ik eens vragen, hoeveel huizen hebben jullie al bekeken met z'n tweeën? Dit is de tweede pas hoor. Okay, ja. Ja. En maar... moet je zelf nog iets verkopen? Nee, ook niet. We wonen allebei nog thuis. En willen heel graag gaan samenwonen. Nou ja, dan is het nu de tijd om inderdaad... Nog te kopen en uh, ah ja, inderdaad een geschikte woning te vinden. Het, de Major, geldt dat voor de meeste kijkers... dat dat mensen zijn die zelf niks hoeven te verkopen? Nee, niet altijd. Nee, Ik moet zeggen, leuk om te horen om uh, ja, de, ik zou zeggen, de, de starter hier uh, nu te hebben. Maar uh, de starter is zeg, uh, slechts een onderdeel van, uh, van de huismarkt. We hebben er ook uh, genoeg uh, de doorstromers... En ook die beginnen op dit moment wel weer op gang te komen. En jullie merken dat het echt toeneemt? Ja, we hebben laatste kwartaal absoluut wel meer transacties gedaan. En, en ja, in diverse segmenten. Dus de, de, de starter komt weer op gang. Maar ook als dit huis nu weer verkocht wordt... ja, die gaan ook weer doorstromen. Want ze hebben wel het een en ander aan de woning gedaan. Is er veel belangstelling voor dit huis? We zijn inmiddels best wel even onderweg. Dus ik zou nu zeggen een maand of negen of tien... En uh, ja, wel heel kenmerkend misschien om te zeggen, uh, de afgelopen paar weken, bijvoorbeeld deze week echt drie kijkers. Hè, dus jullie zijn de derde. Maar daarvoor denk ik dat we er misschien in de hele periode drie of vier hebben gehad. Waar verklaar je dat door? Ik, ik denk dat het uh, ja, gewoon een, een iets is dat, dat het vertrouwen toeneemt. Dat men hoort en ziet dat, uh, dat er meer transacties zijn. En uh, ja, dat er toch ook wel een groep uh, is geweest... die misschien wel twee of drie of meer jaren heeft gedacht... van goh, laten we even rustig aan doen met uh, de huizenmarkt. En nu denkt, hey, wacht eens, uh, dit zou wel eens het een moment kunnen zijn... om een huis te gaan kopen. Want uh, lager worden ze niet meer, hè de prijzen. Wie het heet mag het zeggen, maar uh, weet je, de, algemeen, de NVM die zegt... 2014 zal wel een beetje het jaar gaan worden dat... Uh, ik zie de kijker ja knikken. Dat de kanteling komt. Dat de kanteling komt. En ja, dat, dat zien we voorzichtig aan uh, inderdaad ook wel uh, aankomen. Ja. Ja. Want is dat voor jullie ook de motivatie om nu te gaan kijken? Van, nou, Nu zijn die prijzen lekker laag en je weet nooit wanneer het weer gaat stijgen. Ja, dat is inderdaad wel een, ja, een, een van de belangrijkste dingen... waardoor we nu gaan kijken en... Uh ook wel nu de knoop door willen hakken om verder te gaan samen. Ja. Op het we nog vandaag of is het de laatste? Nee, ik uh, ik heb er volgens mij nog twee of drie. Dus uh, ja en ook deze week hoor. We hebben echt even wat meer afspraken in de agenda staan. Dus dat is leuk. Ja. Kijk eens aan. Dat gaat dus goed in Soes. En dat past een beetje bij het beeld wat de NVM schetste vandaag. Maar uit dat beeld blijkt ook dat het per regio verschilt. Nogal verschilt zelfs. U kunt dat terugzien op de website van de NOS. Daar kunt u de stijging van de huizenprijzen zien in uw buurt. Moet u even uw postcode invullen. En we zijn hier nog lang niet over uitgepraat. We hebben straks nog minister Stef Blok... en hoogleraar Boelhouwer, eh, woningmarkt. Hoogleraar is die. Het is... Elf minuten over half vijf. Dan naar het Franse Nantes. De strijd tussen de Franse regering en Comique de Ik heb Het gisteren ook al even over gehad... in de middaguitzending van het Radio 1 Journaal. Eerder vandaag besloot de rechter in Nantes... dat het podiumverbod van de gemeente niet rechtsgeldig is. De Franse regering, onder wie ook president Hollande, vinden de show van Jourdanet antisemitisch. De advocaat van de komiek noemde de uitspraak van de rechter een overwinning. C'est donc une victoire totale et complète en ce qui concerne Jourdanet Mbala Mbala, qui va donc pouvoir ce soir jouer son spectacle Le Mur à la salle de saint herblain du Zénith. Er speelt vanavond zijn voorstelling in Nantes, Kondigde de advocaat van Jourdanet aan. Correspondent Ron Linker is in Nantes Ron, een nederlaag lijkt mij voor de Franse regering. Of zien zij dat niet zo? Nou, absoluut. Er is een, een, een nederlaag als straks hier bij Theater Zenit. Die voorstelling begint van Djeudonnet. Het theater waar ik nu sta en waar tientallen busjes van de politie zich al hebben opgesteld. De fans van Djeudonnet komen mondjes maar binnen gelopen. Het is nog een paar uur tot half negen voordat die show begint. Maar het is een nederlaag als die show begint. En daarom heeft de Franse regering ook beroep aangetekend. Spoedberoep dat nou, over twintig minuten zou moeten beginnen... En ja, dan hebben ze nog twee, drieënhalf uur te gaan... om uh, te proberen alsnog de theatervoorstelling uh, te verbieden. Maar ja, dat is wel een echte soap dan aan het worden. Ja, dat kun je wel stellen, ja. En de komiek zelf, zit hij ondertussen uh, in zijn kleedkamer uh, aan de make-up? Nou ja, de, de advocaat heeft kort met uh, Gerdoné gesproken... nadat uh, de rechter had besloten om uh, zijn voorstelling dus door te laten gaan. En uh, Gerdoné is natuurlijk verheugd dat dat gebeurt. Hij zegt, het is ook terecht, want... Ja, hoe omstreden ik ook mag zijn als komiek, er is niets belangrijker in Frankrijk dan het, de vrijheid van meningsuiting. Daarop doen wij een beroep. Daarop hebben wij ook dat verbod aangevochten en de rechter heeft ons beleid gegeven. Goed, dankjewel. Rondlinker vanuit Nantes. Een stof die zo ontzettend veel slachtoffers eist. Ja, dat is natuurlijk niet best als dat loskomt om wat voor reden dan ook. Ja, ophef vandaag rond het brood van Bakkersland. Zembla meldde dat er asbest op brood terecht was gekomen. Het programma mocht daar niet naar binnen bij Bakkersland. Wij wel, hoort u zo dadelijk. Eerst John Hoka met de verkeersinformatie. John, hoe is het op de weg? Nou, het is een bescheiden avondspits, 42 kilometer. Een opvallende file op de A12 richting Den Haag. Wegen een politieachtervolging staat er tussen Knoopert Gouwe en Blijswijk 4 kilometer. Bij Blijswijk is de rechterreis ook dicht. Nou, wilt u niet in de file staan, kunt u het beste omrijden via Al van der Rijn over de N11 en de A4. Bakkersland is de bakkerij die broden bakt voor de meeste supermarkten in ons land. In die ovens zou de afgelopen jaren drie keer asbest zijn vrijgekomen tijdens het bakken van brood. Dat meldt, ik zei het VARA programma Zembla vanavond. Het bedrijf zegt dat dat geen gevaar heeft opgeleverd voor consumenten. En zet vanmiddag de deuren voor de pers open. Nou, verslaggever Menno Meijer was in de bakkerij in Waalwijk. In de productiehal zien we de broodjes worden ingepakt en de bruine broden lopen van de lopende band op weg naar de supermarkt. Toch ging het hier afgelopen jaar ook fout. Asbest in de oven en dus staat er een hele nieuwe. Ja, we hadden een operationeel issue met een oven. En die oven was inderdaad asbest verwerkt. En we hebben toen de procedure gevolgd overstip gezet. En gezorgd dat het niet uitgeleverd wordt. Oceaan Scholten is de algemeen directeur van Bakkersland. Ja, dat, dat zit onder andere in de naden. Je moet je voorstellen dat een oven bestaat uit compartimenten. Als die compartimenten bij elkaar komen, dan, ja, dan, dan kan er isolatie lekker ontstaan. Daar gebruiken ze isolatiemateriaal voor. En de oude ovens, waar we er in Nederland nog een aantal van hebben. Die hadden dan asbest verwerkt in dat isolatiemateriaal. Maar hoe weet je dan... ...op goed moment dat het fout gaat. Er zijn al broden gebakken en dan kom je erachter van... ...hé, hey, er zit een isolatie en elektrische asbest vrijgekomen. Nou, en we weten natuurlijk waar, welke ovens we hebben die ouder zijn. Die houden we extra in de gaten. We hebben daar gecertificeerde instellingen voor... ...die dat namens ons ook extra bekijken. Daar wil ik onafhankelijk in zijn. En vervolgens als er een incident is in deze oven... ...wat betekent een operationeel probleem... ...dan weet je dat je op deze oven... ...omdat die asbest isolerend materiaal bevat... ...anders moet handelen. En dat doen we ook. Nou is het heel aan de ene kant geruststellend dat u meteen zegt... ...in de media van er is geen asbest in broden gekomen. Ja. Aan de andere kant wekt dat ook weer wantrouwen van... ...want hoe, hoe weet je dat zo snel? Hoe weet je dat er geen broden in die supermarkt terecht is gekomen? Ja, nogmaals, omdat wij dat uh, nauwkeurig monitoren... moet voorstellen dat we kunnen luchtmonsters nemen. Ja. We, we weten uh, met gecertificeerde partijen hoe oven erbij staat of niet. We weten overigens ook dat het aan de buitenkant van oven zit. Dus dat de kans dat er uh, direct productcontact dus, uh, niet is niet heel is. En uh, op basis daarvan uh, hebben wij een beheerssysteem. Ja. En, uh, en acteren we. Maar er is wel eens een keer een partij brood teruggehaald, heb ik begrepen. We hebben het voorstel al gedaan. Op dat moment was er een partij naar een distributiecentrum gedaan... die hebben we het voorstel teruggehaald hebben. Die hebben we ook nagemeten. Die was compleet schoon. En uh, ja, dat, dat bewijst in ieder geval dat ons kwaliteitssysteem goed werkt. Wat me dan ook verbaasd... Is dat je hoort dat het nogal twee jaar duurt voordat die andere zeven overs, gaat het geloof ik over in andere fabrieken vervangen zijn. Waarom zo lang? Waarom niet meteen? Ja, nou begrijp ik, maar we praten over een redelijke operationele uh, operatie. Uh, ja, voor de duidelijkheid, over waar we nu bij staan, die is ja ik schat hem op 15 meter lang, 4, 5 meter breed en nog een paar meter hoog. Ja. U zegt hij is groter. Ja. Maar, maar, maar het zijn geen kleine oventjes. Het zijn geen kleine ovens, zijn grote projecten, projecten van drie tot vijf maanden. Uh, die doen we zo snel mogelijk, maar dat kunnen we ook omdat we nieuwe capaciteit in andere bakkerijen hebben gekocht. Daarom kunnen we versnellen. En, uh, ja, en, weet je, en uiteindelijk, hoe gek het ook klinkt, uh, we, we hoefden dit niet te doen omdat we wisten dat het product op zich veilig is. We doen het omdat we ook begrijpen dat de maatschappij heel erg gevoelig is voor voedsel en, uh, en voedsel in zijn algemeenheid. Ja. Dus daarom uh, hebben we de mogelijkheid gehad om te kunnen versnellen en die pakken we ook omdat we voorop willen lopen. Ja. Aan de ene kant een grote oven, aan de andere kant een enorme hal met allemaal broden die hier staan. Ja. Dat zijn geen broden die uh, zijn teruggekomen van de supermarkt omdat ze niet verkocht werden? Nee, dat zijn broden die klaargezet worden voor uh, de consumptie van morgen. Zijn de broden teruggekomen? Uh, zover ik weet niet. Eugene Scholte hoorde u, directeur van Bakkersland. Hij zei het tegen ons verslaggever, Menno Geemeijer. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.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 Oh, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, oh, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, hé hey, petite, oh, pardon petit.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 Belgische maestro met zijn prachtige teksten stroomt stroomheer, u. Het is tien minuten voor vijf, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De uitspraak van een Britse jury over de politiemoord op Mark Duggan riep gisteren heftige emoties op. No justice! No justice! dat geen gerechtigheid, dan geen vrede, riep zijn tante na de uitspraak. De jury oordeelde gisteren dat de politie destijds reden had... om te schieten op die jongen, omdat hij waarschijnlijk, waarschijnlijk een wapen droeg. De moord op de 29-jarige jongen leidde in de zomer van 2011... u weet dat waarschijnlijk nog, tot rellen in de Londense wijk Tottenham. Premier Cameron deed vanochtend een oproep bij de BBC... om toch vooral kalm te blijven. So ik I look natuurlijk deze... Issues raise very strong emotions, but I hope people can react calmly. En recognize that we have proper judicial processes in this country. En they're the ones that must be followed and respected. Hij begrijpt daarnaast ook de emoties, maar de uitspraak van de rechter moeten we respecteren, aldus Cameron. Ik heb contact met onze correspondent Anne Sane in Londen. Anne, waarom deed Cameron deze oproep? Ja, Cameron reageerde vandaag eigenlijk op de uitspraken van de tante van uh, Mark Duggan. Ja, gisteren, zoals je net ook al hoorde, uh, liepen de emoties hoog op in de rechtbank. Uh, de moeder van Mark Duggan was in tranen. Zijn broer schoolte de juryleden uit toen ze de rechtbank uh, verlieten. En uh, toen de familie naar buiten kwam en de pers uh, te woord stond was de tante van Mark Duggan, kwam heel strijdluchtig over. Uh, ze zei dat haar familie vond dat Mark Duggan geëxecuteerd was door de politie. Uh, en dat ze tot een bittere eind zouden vechten voor hem. En, en ze stoot af, zoals je het ook hoorde, no justice, no peace, geen gerechtigheid, geen vrede. En uh, dat klinkt natuurlijk als een behoorlijke oorlogsverklaring tegen de politie en justitie. Uh, nou, vandaag bond ze in, uh, waarschijnlijk nadat ze met de politie heeft uh, gesproken. En uh, ze riep nu op tot geen geweld. Uh, ik op ...om uh, geen demonstraties te houden... ...en zei dat ze dit gevecht geweldloos in de rechtbank uit moet hmm. Nou, Dat is inderdaad een hele andere taal en een hele andere toon. Uh, we hebben natuurlijk gezien waar het allemaal toe kan leiden in 2011. Wat denk jij, is de relatie tussen de jongeren in de wijk en de politie nog steeds zo slecht? Ja, is zeker uh, al dan niet verslechterd zelfs. Uh, wat vooral voor veel onvrede zorgt uh, onder de bevolking... is. Uh, het zogenaamde stop-and-search-beleid van de politie. Dat is preventief fouilleren. Vooral jongens tussen de 15 en 40 klagen hierover. Ze worden aangehouden op straat door de politie zonder echte aanwijsbare reden. Vaak vanwege hun huidskleur. Ze worden dan respectloos behandeld. En je moet je voorstellen dat zoiets tientallen keren gebeurt in een tienerleven. Dus veel jongeren voelen zich hierdoor vernederd. Ze zien de politie als hun vijand. Uh, en deze vorm van racisme binnen de politie bestaat al jaren. Dus dat is niet zomaar ineens een jaar na de rellen over. Uh, en zoals ik al zei, het is zelfs een beetje verslechterd. Uh, ze respecteren de politie nog steeds niet. De politie zelf heeft er wel wat aan proberen te doen om die relatie te verbeteren. Het couillierbeleid is teruggedrongen, zeggen ze. Uh, de klachten, zeggen ze zelf ook, uh, zijn hierover afgenomen. Ze proberen dat fouilleren op bepaalde locaties uh, te doen... Uh, op, waar op dat moment volgens de politie dan vermoedt... dat er criminele activiteiten plaatsvinden. En in dat gebied mogen ze dan tijdelijk iedereen aanhouden. Dus de politie probeert uh, wel effectiever te werk te gaan... maar de relatie tussen de jongeren en de politie... is er duidelijk nog niet uh, op vooruit gegaan. Nee, en dan hoeft er maar weinig te gebeuren natuurlijk... om de boel te laten escaleren, Anne. Wat denk je, houden ze er bijvoorbeeld rekening mee... dat er opnieuw rellen kunnen uitbreken in de wijk? Oh. Ja, zeker. En de regering en ook de politie is daar eigenlijk heel doodbenauwd voor. De politie was gisteren ook behoorlijk bang dat het weer uit de hand zou lopen. Zeker na die uitspraak van de van Mark Duggen. Daarom was er ook extra politie op straat gisteren in Tottenham. Uh, vandaag heeft de politie ook gepraat met sociaal werkers en uh, bewoners uit de buurt. En uh, gelukkig hebben de spanningen tot nu toe in ieder geval nog niet tot geweld geleid. Maar het sluit natuurlijk niet uit dat dat nog kan gebeuren. Uh, de relatie tussen de bevolking en met name jongeren en de politie is dus al jaren slecht. En het uh, lijkt erop dat dat dus niet beter is geworden. En dat komt ook omdat de condities waarin de rellen plaatsvonden nog steeds niet zijn veranderd. En ja. vandaar dus dat de politie op scherp staat. Nou, Anne Sane, houdt voor ons in de gaten. Dankjewel voor nu. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Jan van der Putten is bij me. Wat heb je allemaal gevonden, Jan? Nou, dat Nederland vandaag een consulaat heeft geopend in het westen van China, in Chongqing. Een van de snelst groeiende steden van het land. Want Nederland verwacht veel van de nieuwe treinverbinding tussen de Chinese stad en West-Europa, meldt de China Daily. Consul Tiemann zei dat de treinverbinding veel kansen biedt. Andere Europese landen en bedrijven zien die kansen ook. Zo is er in Chongqing ook een vestiging van het Italiaanse Ansaldo Breda. Weet u nog? Van de Vira-trein. Mooi, ja. ja. Kleuterjuffen in België hebben schoon genoeg van kinderen die niet zindelijk zijn. Als je een kind verschoont, moet je de anderen achterlaten. We komen niet meer aan onze pedagogische taken toe, zegt een van hen op de site van De Standaard. Nou, oh, En daar hoort zindelijk maken dan het kennelijk niet bij. Een professor van de Universiteit Antwerpen snapt de klachten. Kinderen worden een jaar later zindelijk dan vroeger, zegt zij. Een catastrofe voor de kwaliteit van de kleuterschool. Het vriest dat het kraakt in Amerika en vreemd genoeg slagen mensen erin... om zelfs bij min 30 brandwonden op te lopen. Het laatste nieuws heeft zo'n geval op zijn site. Het truc is dat je een pan kokend water uit het raam gooit... en dat het in de lucht dan bevriest. Moet je dan niet doen bij tegenwind. Ready? Oh, shit! Oh, you've got water on me. Oh, sorry. Weet je dom, mevrouw uit Canada die terugkwam van vakantie in Zuid-Afrika... ontdekte thuis in haar koffer een gevaarlijke reisgenoot. Een hele dikke schorpioen. Leest u op onze site nos.nl. Nou, gelukkig is deze Theresa Arnold niet bang uitgevallen. Dus stopte ze hem in een vissenkom. Harold, zo heet hij. Mag ook nog even blijven. Well, hij survived vier lange flights van Zuid-Afrika naar Canada. En ik dacht dat ik the kleine critter een kans chance. In Sarajevo komt een monument voor een schoenpoetser, meldt onder andere de Sarajevo Times. O, Misha heette die. Hij was zo geliefd dat een petitie om een monument op te richten binnen een dag door 5000 mensen werd ondertekend. Ja, Misha zat jarenlang voor de deur van McDonald's. Um, Niets hield hem tegen. Ook niet de Bosnische oorlog van begin jaren 90 toen de straten van Sarajevo door sluipschutters onder vuur werden genomen. Omisha overleed um, afgelopen maandag. Hij was 83 en uh, met Donalds betaalt het monument. Nee, het zal wel een stoeltje worden met een schoentje ervoor. Zoiets iets ja. symbolisch. Dankjewel, Jan van der Putten.